5 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Karremans opgelucht over uitspraak OM. Teven wil af van bijstandsmisbruik. En Raboleiding wist van dopinggebruik, zegt oud-coureur Rasmussen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 We zouden ook willen dat het dossier een keer gesloten zou worden... maar dan wel met een beslissing waar zij ook mee verder kunnen... en die recht doet aan wat hun familieleden is overkomen. De nabestaanden gaan nu via een zogeheten artikel 12-procedure proberen... om vervolging van Karremans door het OM af te dwingen, zegt advocaat Zegveld. De voltallige oppositie in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten... waarom het geen onderzoek wil laten doen naar de haalbaarheid... van de extra taken die de gemeente krijgen... De oppositie is bezorgd over de noodkreet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, over de stapeling van taken en de bezuinigingen waarmee ze worden opgezadeld. Staatssecretaris Steven wil dat er een einde komt aan bijstandsmisbruik door EU-burgers. Samen met Duitsland, Oostenrijk en Groot-Brittannië wil hij dat de Europese Commissie met een oplossing komt voor uitkeringsmigratie. Volgens Steven komt het vaak voor dat EU-burgers in Nederland bijstand aanvragen, zonder dat ze hier ooit hebben gewerkt. Nou nee, vrij verkeer, vrij verkeer van de arbeid is prima als mensen aan het werk gaan in andere landen in de Europese gemeenschap. Maar uh, alleen maar reizen naar een ander land om vervolgens uh, uh, illegaal een uitkering te genieten, dat kan niet de uh, bedoeling zijn. Nederland en de andere drie landen willen uitkeringsmigranten het liefst tijdelijk ongewenst verklaren. De vier willen van de Europese Commissie weten of dat kan. Bedrijven hebben vorig jaar minder geld uitgegeven aan televisiereclames. In 2012 werd in Nederland 962 miljoen euro besteed aan tv-reclames. 5 procent minder dan in 2011. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Stichting ter Promotie en Optimalisatie van TV-reclame. De oorzaak van de achteruitgang is de economische crisis. Ronnie Naftaniel vertrekt als directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Hij wordt opgevolgd door voormalig journalist Esther Voet, de oud-hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad.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 Volgens de jury van de Woutertje Pieterse prijs... is het boek spannend en geweldig mooi geschreven. Christine Dieltens krijgt een oorkonde en 15.000 euro. De leiding van de Rabobank-Wielenploeg en de artsen... waren op de hoogte van het dopinggebruik van Michael Rasmussen. De Deense oud-coureur zei dat tijdens de rechtszaak... die hij tegen de ploeg heeft aangespannen. Verder wist de leiding van de Rabobloeg al voor de Tour de France van 2007... dat Rasmussen niet op de plaats was waar hij had gezegd dat hij zou zijn... Voormalig ploegarts Van Mantgen heeft dat verklaard. Ook de wielerbond UCI en de toerorganisatie wisten... dat de whereabouts van Rasmussen niet in orde waren, zijn Van Mantgen. Rabo heeft altijd volgehouden van niets te weten. Rasmussen bestrijdt dat en eist een schadevergoeding van 5,6 miljoen euro.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 De files die opvallen in het noorden van het land... staat op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen... voor knopendjouwen 4 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. Tussen Velpenbroek en Afriet Beekstad 9 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag... voor Zevenhuizen 7 kilometer. 4 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. Een orkestje. Een orkest.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 Dat zei Karremans enige tijd geleden in Nieuwsuur. Vandaag hoorde hij dat hij niet vervolgd voor, wordt voor wat er gebeurd is in Srebrenica. Schafrechtelijk gezien valt hem namelijk niks te verwijten. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Alma Mustavic was een van de nabestaanden die drie jaar geleden aangifte deed tegen Karremans. Zij verloor haar vader in Srebrenica en reageert nu als volgt. Wij zijn, ja... Uh, inmiddels wel gewend om uh, om te gaan met teleurstellingen, maar uh, ja, ik had toch wel gehoopt dat na zoveel jaar uh, OM in staat zou zijn om uh, objectief naar uh, deze zaak te kijken en tot een andere beslissing te komen. Want waarom moest karamans vervolgd worden, volgens u? Om even heel makkelijk voorbeeld te schetsen... als uh, buiten uh, gemoord wordt en je weet het... en dan uh, stuur je mensen naar buiten... terwijl je dus heel goed weet dat de gevolgen daarvan uh, uh, ja, gewoon dood kunnen zijn... dan uh, doe je dat niet. En dat hebben ze wel gedaan in het geval, uh, in het geval van mijn vader. Toen hij uh, weggestuurd werd, uh, wist men uh, heel goed dat buiten uh, uh, ver, uh, gemoord werd. En uh, dat hadden ze gewoon niet moeten doen. Uw vader was ook in dienst van Dutchbat. Je zou verwachten misschien extra bescherming. Ja, dat hadden wij zonder meer op uh, gerekend. Of hij heeft daar zonder meer op gerekend dat hij met Dutchbat mee kon. Dus dat kwam ook echt uh, uh, als een hele harde klap. Uh, toen uh, tegen hem werd gezegd dat hij ook van de kompad uh, weg moest. Eigenlijk had hij geen uh, keuze. Hij moest gewoon kompad verlaten. Hij is gewoon gedwongen om uh, naar buiten te gaan. en uh, Hij is dus door de Nederlanders... aan de uh, Serviërs overgedragen... met alle gevolgen van dien. En nu? Er is nu besloten... er gaat niet vervolgd worden. Laten u en de andere nabestaanden... het er nu bij zitten? <laughs> nee, natuurlijk niet. Um, ja, recht hebben en recht krijgen... zijn toch wel twee uh, uh, verschillende dingen. Uh, wij zijn van overtuigd... Uh, dat wij in ons gelijk staan. En uh, wij laten het hierbij niet zitten. We gaan gewoon... Uh, Verder. En hoe lang gaat u door? Ja, die vraag is uh, wel vaker gesteld. Uh, ik was 15 toen het allemaal gebeurde. Ik heb het allemaal bewust meegemaakt. Inmiddels ben ik 31. En uh, ja, ik hoop dat ik nog een aantal uh, jaren mee mag uh, doorgaan. Of met mijn leven in ieder geval. Zolang ik uh, leef zal ik daarmee doorgaan. En uh, mocht het langer uh, duren. Ik heb ook een dochtertje, dus die zal het wel overnemen. Want dus, Alma Mustafich reageerde dus op die beslissing Carmans niet strafrechtelijk te vervolgen. Karin Albert sprak met haar. Ik heb benutten mij dopingmiddelen en methoden in de periode 1998-2010. Dit was uh, eind januari. Toen gaf oud-wielrenner Michael Rasmussen terug toe dat hij uh, doping gebruikt heeft. Dat had hij gedaan van 1998 tot 2010, 12 jaar dus. En hij staat nu in de rechtszaal om zijn recht bij de Rabobank te halen. Gio Lippens, jij volgt deze zaken. En Gio, ik krijg de indruk dat hij op het moment niemand spaart. Nee, hij is uh, inmiddels klaar met zijn getuigenis. En uh, hij heeft echt uh, man en paard genoemd. We uh, moeten gewoon heel eerlijk zeggen dat iedereen daar in die uh, rechtszaal in Arnhem... Letterlijk met de oren stond te klapperen bij de getuigenis van Michael Rasmussen. Het was al een beetje aangekondigd. Het zou vuurwerk gaan opleveren. Het gaat natuurlijk om veel geld, 5,6 miljoen euro dat die claimt van Rabobank omdat ze hem onterecht zouden hebben ontslagen. Uh, heeft alles te maken met het feit dat hij zegt, de leiding van Rabobank, het management van de ploeg, wist ervan dat hij niet in Mexico zat in de aanloop naar de Tour van 2007, maar dat hij in Italië zat. Ja, en nu komt hij echt met een bommetje. Uh, hij vertelt echt heel gedetailleerd, heeft hij in de rechtszaal verteld, over het dopinggebruik uh, bij die ploeg. Hij heeft namen genoemd, hij heeft uh, middelen genoemd, hij heeft uh, jaartallen genoemd, hij heeft echt gewoon alles gezegd wat hij maar kon zeggen. Ja, het lag ook uh, in de bus, gewoon open en bloot... van de rabo -ploeg. Ja, dat was uh, een detail zelfs. Hij had het inderdaad over insuline en over DIN-EPO. En ook een vorm van EPO die uh, in de bus... gewoon zou liggen in de koelkast... Uh, gewoon van, uh, van de ploegbus. Uh, DIN-EPO bijvoorbeeld, daar heeft hij het over... dat jaar 2007, hè, dat hij bijna de Tour had gewonnen... totdat hij door zijn manager Theodoroy... uit uh, de Tour is uh, weggehaald... omdat hij gelogen had. Uh, maar hij zegt, ja, om de avond uh, kreeg ik daar van de ploegarts Jean-Paul van Mantrum kreeg ik de, die DINEPO. Uh, nou, hij heeft het over insuline gehad, dus hij heeft het over allerlei andere zaken gehad. Zakjes met zoutoplossing om het hematocritgehalte in het bloed omlaag te brengen... na een bloedtransfusie. Hij heeft gesproken over bloedtransfusies binnen de ploeg 2004, 2005, 2006. In de aanloop naar de Tour van 2007 zouden er ook bloedzakken... richting de Rabobank komen. Uh, maar die bloedzakken, daar werd op een gegeven moment een verbod opgelegd door, door Erik Breukink, die wilde toen niet meer dat uh, die bloedzakken gebruikt uh, zouden gaan worden. Dat heeft hij trouwens op 6 juni aan Rasmussen verteld. Nou, en dat heeft hij aan hem verteld in Italië, in Bergamo. Dus Erik uh, Breukink wist ook overal van, volgens Rasmussen? Hij heeft de namen genoemd van mensen die alles wisten. En dan zegt hij, Breukink wist alles, Theodorooi wist alles, Leinders, Geert Leinders, de ploegarts, en Jean-Paul uh, van Mandgem, ook een andere ploegarts, die wist alles. En hij heeft de naam genoemd, en dat is wel saillant, van Dion van Bommel. En Dion van Bommel is op dit moment nog steeds ploegarts bij de opvolger van Rasmussen bij dat Blanco-team. Hij heeft Van Bommel met name genoemd... in het uitschrijven van valse attesten... voor het gebruik van cortisone. Een renner wendt een blessure voor een blessure. Een peesblessure, bijvoorbeeld een ontsteking. En dan kunnen de cortisone worden voorgeschreven. En dan mag je met dat attest mag je in elk geval rijden... en bij een controle wordt je dan niet positief bevonden. Dat soort zaken heeft hij allemaal uh, genoemd. Hij heeft ook rennersnamen genoemd. Michael Bogert heeft hij met name een toename genoemd. Hij heeft zichzelf uiteraard genoemd. Thomas Dekker natuurlijk... Dat zijn allemaal mensen die bekend hebben. En hij heeft een renner bekend uh, genoemd die tot op dit moment nog steeds volhoudt... dat hij nooit iets heeft gebruikt. Geen Nederlandse renner, maar de Rus, Dennis Menchoff. Menchoff was ook betrokken bij het hele verhaal. Ook hij, bloedtransfusies, EPO's en noem maar op. Zeg nog even, want dan denk ik, Michael Bogert, wist hij dat dit vandaag ging gebeuren? Dat hij uh, gisteren met zijn uh, bekentenis kwam? Of is dat dan toeval? De, de, niet toevallig zeker niet in dit wereldje. En uh, we hebben dat in de aanloop naar deze zaak ook al gezegd... op het moment dat Michael Bogut inderdaad uh, gisteren met die getuigenis uh, kwam... Uh, dit heeft alles te maken met het feit dat uh, een dag later... dat uh, uh, Rasmussen in die rechtszaal uh, veel gaat vertellen. En uh, Kijk, als Bogut niet bekend had, dan was zijn naam ongetwijfeld in dit verhoor uh, gevallen. En dan was hij op deze manier nog tegen de lamp gelopen. Dus Bogut heeft echt letterlijk eieren voor zijn geld gekozen. Geo Lippens hoorde u over de zaak Rasmussen tegen de Rabobouw-ploeg. Hij wil een schadevergoeding van de bank, maar er zal ongetwijfeld later over besloten worden. Dan Kenia, want er is nog steeds geen uitslag in Kenia van de presidentsverkiezingen. De partijen van de twee grootste kanshebbers, Odinga en Kenyatta, die klagen over manipulatie van de verkiezingsuitslag die er dus nog niet is. Het zorgt in ieder geval voor veel spanning onder de Kenianen, dat merkt correspondent Koert Lindeijer. Ik loop hier in mijn eigen buurt, daar waar doorgaans files naar het stadcentrum staan. Maar nu is het hier akelig, rustig. Ik kom hier twee mensen langs de kant van de straat tegen. Habari vita. Ik ben bang dat er oorlog uitbreekt als dit nog veel langer doorgaat, deze onzekerheid. Bent u voedsel aan het inslaan in het geval dat er rellen komen? Meneer, hoe zou ik dat kunnen doen? Ik leef van mijn hand naar mijn mond. Ik heb echt geen extra geld om voedsel in te gaan slaan. Dus ik hoop maar dat er geen geweld uitbreekt. Hoi, kan kom in? Hi, how are you? Wat ben je aan het doen? Wat you je? uh i'm just watching the tv second of all i want to plead with all the presidential candidates to accept defeat without Mozes zit te wachten op de eindresultaten en zit al een hele lange tijd voor de televisie. De politieke partijen hebben geklaagd over knoeien met de uitslag. Wat vind je daarvan? Ze moeten hun mond houden, de politici. Wij hebben gestemd, we hebben gedisciplineerd gestemd. Laat het nu verder aan de verkiezingscommissie over. Over wat er gaat gebeuren met het tellen van de uitslag. Ben u bang voor geweld? Oh, very much. Very much. Ik ben heel erg bang dat het geweld gaat uitbreken. Thanks. You keep on watching. U blijft kijken. Blijf wachten tot de uitslagen binnen zijn. Dat speelt zich af in Nairobi, Kenia. U hoorde een verslag van Kortlinijer. Hoe is het op de weg, Edwin Gerritsen? Nou, met in totaal 70 kilometer file is het toch een stuk minder druk... dan gebruikelijk op donderdag. Twee files vallen op, die worden veroorzaakt door ongelukken. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor 7 naar 8 kilometer. De weg staat wel weer vrij. Op de A12 tussen Utrecht en Den Haag, tussen Nieuwebrug en het gouwe aqueduct. 7 kilometer na een ongeluk en daar zijn twee rijstroken dicht. Straks gaan we naar Venezuela. Kijken hoe het daar is. Nu eerst Robbie Williams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 Williams van afgelopen najaar. Voor schooldirecteuren was het een belangrijke week. Hoe heeft groep 8 de CITO-toets gemaakt? Lang niet alle scholen zijn daar open over. De staatssecretaris oppert dat het wel een goed idee is om die resultaten bekend te maken. In Amsterdam doen scholen dat al zo'n tien jaar. Jeroen Jager is daarom bij basisschool De Blauwe Lijn in Amsterdam om daarover te praten. Jeroen, en we hoorden de directeur even voor vijf. En die vindt eigenlijk dat die CITO-scoren te veel aandacht krijgt. Dat ouders dan vooral ja. daarop gaan kiezen. Is, ja. dat jou, is dat ook jouw indruk? Nou, wij hebben vandaag rondgebeld. Uh, allereerst om deze school te vinden. En dan bel je met een heleboel scholen. En hoor je de argumenten uh, van die scholen. En zij zeggen, nou, wij merken vooral dat de ouders kiezen op allereerst de buurt. Ligt de school uh, eigenlijk in de buurt van mijn woning. Zodat het allemaal praktischer uitkomt. De sfeer. Hadden wij het uh, zelf al over. Dat we eigenlijk uh, beide als ouders gekozen hebben voor de sfeer op zo'n school. En dan kijken ze ook nog eens of het uh, naar de denominatie. Openbare school, christelijke school, katholieke school. Uh, of dat wel past. Schooltype, Jena Plan, Montessori, dat soort dingen. En uiteindelijk komt dan ook op een gegeven moment die CITO-score uh, als argument daarvoor. Maar al, zeker niet als eerste uh, waar, dat ze daarnaar kijken. En de ouders, want uh, volgens mij hoor ik nog een hoop kinderen om jou heen uh, met de ouders. Ja, waarders, ze zijn nog wel aan het spelen. Ja, ja. En hoe denk je dat ze daarover? Ouders, daar ouders heb ik eerder gesproken. En, uh, nou, luister maar, dit is het. Uh, ik bedoel, uh, die bevestigen eigenlijk dat beeld. Luister. Heeft u toen, u koos voor deze school, gekeken naar de gemiddelde CITO-scoren van deze school? Nee, helemaal niet. Niet? Ik heb, nou, ik heb eigenlijk bij kennissen en zo gevraagd van uh, die kinderen hier op school hadden. Ja. Ja, gewoon, uh, we hebben een rondleiding gekregen van de toenmalige directeur en uh, het leek ons een prettige school. Oké. Okay. U heeft gehoord misschien vandaag uh, in, de, in, de, in de media gesprekken over, moet je nou die CITO-scoren zo openbaar maken? Ja, ik vind eigenlijk sowieso die CITO-scoren niet zo heel belangrijk, dus dat... <laughs> Ik zit er ook niet zo heel erg mee, van mij mogen ze bekendmaken... maar ik, ik vind niet dat je een school daarop moet uitkiezen of zo. Wist u dat ze in Amsterdam al tien jaar openbaar zijn? Ja, ik, ik verbaas me ook dat ze daar zo'n ophef over maakten. Goedemiddag, ik heb je wil op? Dag, Gabriella. Hallo. Uh, kind hier, welke groep? Groep 1. Groep 1, net begonnen. Ja, klopt. Bij het uitzoeken van deze school gekeken naar wat de gemiddelde CITO-score is? Ja. Oh, wel? ja. En, uh, ja. Weet je hem nog uit je hoofd? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. En waarom daar naar gekeken? Nou ja, goed, ik heb daar wel naar gekeken... maar dat was niet uh, de reden voor de keuze. Wat was dan de reden? Ik heb een goed gesprek gehad met de directrice... en gekeken wat de uh, mogelijkheden zijn en uh, die spraken wel aan. Dus mm. uh, vandaar dat de keuze op deze school was gevallen. Dag mevrouw, u heeft een dochter en een zoon, zei u, hè? Ja, Groep? juist. Uh, twee en drie. Okay. Toen u uh, koos voor deze school... Uh, heeft u toen ook gekeken naar wat de CITO-score is van deze school? Ja, nou eigenlijk heeft mijn man dat gedaan. Hij heeft een beetje onderzoek uh, gedaan. Uh, verricht uh, naar de scholen in de buurt. Ja, het was niet zo positief toen. Ik weet niet of het gericht was op de CITO-toets. Maar uh, inmiddels is het wel weer helemaal uh, uh, keurig uh, ja. bijgesteld. Maar ja, daar hadden we ook rekening mee gehouden omdat het ook een zwarte school is. Waardoor heel veel kinderen eigenlijk een taalachterstand hebben. En dat brengt natuurlijk het gemiddelde. Drachtisch omlaag. Dus eigenlijk zegt zo'n score niet zo heel veel. Nee. Kinderen met een taalachterstand kunnen toch heel slim zijn. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Tuurlijk, is logisch. Ja. Ja. Ja. Vanuit Amsterdam hoorde u Jeroen de Jager. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het is onvermijdelijk dat er meer concurrentie op het spoor komt. Dat denkt staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur. Dat komt door plannen in Europa waar grote landen zich achter scharen. Wat je dan zal krijgen, bijvoorbeeld, is dat de Deutsche Bahn... of de Franse spoorwegen bieden op delen van het Nederlandse spoorwegennet. U hoort meer van politiek verslaggever Wilma Borgman. Met de trein van Rotterdam naar Hengelo... en dan drie keer moeten overstappen van de ene vervoerder naar de andere... Volgens de PvdA-Kamerlid Hoogland is dat precies wat er gebeurt... als de EU zijn zin krijgt en er over een paar jaar meer concurrentie komt op het Nederlandse spoor. Dat wil de PvdA dus niet. Maar Betty de Boer van coalitiepartner VVD ziet juist best voordelen in meer concurrentie. Als dat betekent dat inderdaad, zoals voorbeelden laten zien, de kosten die de overheid moet bijdragen aan het laten rijden van treinen... van 12 miljoen euro dalen naar 5 miljoen euro. Als het ook zo is dat de klanttevredenheid enorm gestegen is... maar ook het op tijd rijden, als dat inderdaad het geval is... dan juichen wij concurrentie op het spoor inderdaad van harte toe. De heer Hoogland. Ja, vervolgvraag is dan natuurlijk wat mevrouw De Boer wil gaan doen... als het hier misgaat. Kunnen we het dan zomaar even terugdraaien? Ja, als het misgaat... Ja, u roept nu in discussie op, daar kan ik helemaal niks mee eerlijk gezegd. Het gaat mij erom dat de reiziger wat te kiezen heeft. En we hebben voorbeelden in Nederland die dat laten zien. En daar ga ik voor, want de reiziger staat wat mij betreft centraal. De Vira is misschien niet zo'n goed voorbeeld, maar Violia en Arriva zijn dat volgens de VVD juist wel. In het regeerakkoord staat dat de NS tot 2025 op de intercitylijnen mag blijven rijden. Maar staatssecretaris Mansveld noemt het onvermijdelijk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 En tegen de zomer moet dan duidelijk zijn wat het kabinet van plan is. Al dus Wilma Borgman. Op 26 april dan is het de bedoeling dat alle lagere scholen koningspelen houden. Het Nationaal Comité Inhuldiging vertelde vandaag hoe ze iedereen zover willen krijgen. Want dat is wel nodig natuurlijk. Verslaggever Menno Reemeijer. Zo zal het zo'n beetje klinken op 26 april. Sportvelden en schoolpleinen. Sportende kinderen die meedoen aan de koningspelen. Om er zoveel mogelijk scholen en gemeenten bij te betrekken... stuurt het Nationaal Comité innodiging alle burgemeesters een brief. Zo zei oud-tennerse Richard Krajecek tijdens de presentatie van de koningspelen. En, en, en daar vragen we dus uh, André Jortsma, uh, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... En ook uh, burgemeester van Almere, um, om deze brief in ontvangst te nemen. En um, ja, hopelijk gaat hij ons uh, helpen om dat uh, ongeveer de dag voor de kinderen te maken. En ook vanuit de regering wordt het initiatief gesteund. U ook een brief uit naar alle scholen. Weet jullie hoeveel dat er zijn? Nee hè? Bijna 10.000 scholen in Nederland. Om ook alle meesters en juffen te vragen. Maak nou van 26 april een hele mooie en feestelijke dag. En... De staatssecretaris Dekker van Onderwijs was dat. 1,6 miljoen kinderen is dus het doel. Maar of dat gehaald wordt, dat is nog maar de vraag. Want veel scholen hadden al een sportdag gepland. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam namens het organisatiecomité. Nee, dat zijn scholen die nu al een datum geprikt hebben voor een sportdag. Er zijn scholen die dat al gedaan hebben en flexibel genoeg zijn om hun sportdag te verschuiven naar de 26e april. Er zijn scholen die dat niet kunnen. Uh, maar als we 80% halen of 70% halen, is het uh, net zo mooi. Maar toch zijn er scholen die niet mee zullen doen met de Koningspelen. Op de Prins Willem-Alexander school, hoe toepasselijk, in Berkel en Rode reis, is het net pauze. Spelen de kinderen buiten. Doe zo ook een beetje aan sport. Desiree even de Plas. Onderwijsrest groep 6. Jullie doen niet mee aan de Koningsspelen. Wij hebben jaarlijks al elke jaar de PWA-dag. En dan vieren we eigenlijk zijn verjaardag. En dan hebben wij verschillende soorten spelletjes die wij op die dag doen. En dat kan zijn allerlei Hollandse spelletjes. Maar het kan ook zijn dat we een Vossenjacht organiseren. En dat is dit jaar het geval. En wanneer? Wij vieren het op woensdag... 24 april is dat dan? Ja. Is het dan niet te verschuiven naar vrijdag 26? Nee, want hij staat sowieso al vast. En daarnaast hebben wij, zijn wij op vrijdag eerder uit. En uh, er gaan vaak ook kinderen daarnaast middags al uh, op vakantie. Dus dat is niet handig. En daarnaast hebben wij op donderdag ook al een, uh, een uh, juf die gaat trouwen. Dus wij verschuiven niet en vieren gewoon op 24 april op uh, woensdag de pwa dag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 Van vooruitkijken. Van Voorsprong. Boek ook een voorsprong met AccountView, de bedrijfssoftware van Visma. Kijk op vismasoftware.nl. Inzicht, grip, resultaat. Oh, en Ecosim wordt aanbevolen door tandartsen en tandprothetici. Door ons dus. Voorsprong boeken? Kijk voor AccountView bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Radio 1.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 En staatssecretaris Mansveld denkt dat meer concurrentie op het Europese spoor onvermijdelijk is. Als de Europese plannen doorgaan, moet Nederland het recht om op het hoofdnet te rijden aan drie partijen gunnen. Daarnaast is het de bedoeling dat overal in Europa dezelfde treinen gaan rijden, dat overal dezelfde veiligheidseisen gaan gelden en dat het internationaal goederenverkeer gemakkelijker wordt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Ouber. Boven ons land wordt er momenteel een strijd uitgevoerd tussen koude noordelijke lucht en warme zuidelijke lucht. En dat merken we aan grote temperatuurverschillen. Op grote hoogte is de stroming zuidelijk en die stuwt dan met enige regelmaat fronten, zones met bewolking onze kant op. Waaruit dan soms wat regen valt, maar vanwege de droge lucht onderin de atmosfeer verdampt een deel ook. Vannacht valt er verspreid... Uh, over het land wel wat regen of motregen en de minima liggen rond 6 graden. En morgen valt er in de ochtend in het noorden nog wat lichte regen... maar een groot deel van de dag is het overal droog en af en toe is er wat zon te zien. En dan de temperatuur. Het wordt 5 graden in het noorden... en daarbij staat er een straffe oostenwind, waardoor het voor het gevoel veel kouder is. In het zuiden wordt het 16 graden en is het nog lenteachtig. Later op de dag gaat het vanuit het zuiden opnieuw licht regenen. In de loop van het weekend gaat de koud uiteindelijk winnen... De temperatuur gaat drastisch omlaag, zoals s'nachts, maar ook overdag. En de kans op sneeuw wordt steeds groter. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is minder druk dan gebruikelijk op donderdag. Er staat nu 100 kilometer file in totaal. Ze staan vooral in de Randstad. Op de A12 Utrecht richting Duitse Grens staat voor Duiven 6 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwebrug en het Gouwe aqueduct staat 10 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht.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 U luistert naar het Radio 1 kanaal. We gaan het hebben over het besluit in de Tweede Kamer om de embryowet te verruimen. Nu nog is onderzoek bij embryo's uh, alleen toegestaan... als dat ten goede komt aan de ongeboren vrucht. Dat wordt uitgebreid als het onderzoek ook van belang is voor de wetenschap... en voor andere embryo's. Minister Schippers van Volksgezondheid. Voor alle voorbeelden blijft gelden dat het onderzoek alleen mag worden uitgevoerd... als uitstel tot na de geboorte niet mogelijk is. En het onderzoek is goedgekeurd door medisch Ethische toetingscommissie en de moeder toestemming heeft gegeven. Ik denk dat uh, als je defecten eerder kan opsporen... dan kun je ook eerder therapieën toepassen. Maar dan moet je ze wel eerst ontwikkelen. Dus ik uh, beschouw dit als vooruitgang. De minister beschouwt dit als vooruitgang. Professor Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft de huidige embryowet geëvalueerd. Hè? De, die aanpassing nu, ziet u dat ook als vooruitgang? Uh, ja, het is vooruitgang. Het is een verruiming van de mogelijkheden om, uh, om onderzoek te doen. En daarmee uh, uh, komt dat ten goede aan vruchtbaarheidsbehandelingen. Maar ja, het is een hele kleine stap waar uh, ook een veel grotere stap uh, gezet had kunnen worden. En die hebben wij in het onderzoeksrapport aanbevolen. Ja, want, want laten we heel eventjes uh, blijven eerst bij dat kleine stapje. Hè? Uh, het, het kan handig zijn voor onderzoek naar de vruchtbaarheid. Kunt u eens toe, uit, toelichten, uitleggen? Uh, wat je nu te weten kan komen, wat, wat daar goed voor is... Nou ja, je kan nu uh, inderdaad uh, uh, uh, uh, onderzoek doen aan het embryo wat ten goede komt aan uh, ja, goed verloop van, uh, van de zwangerschap. Uh, wat je niet kan doen is uh, onderzoek doen uh, op grote schaal wat ook ten goede komt in meer in algemene zin aan het vruchtbaarheidsonderzoek En verbetering van technieken, uh, voortplantingstechnieken uh, om die uh, te verbeteren. Dus dat ja, is, is toch maar een klein stapje. Het gaat dus echt om het individuele geval. Waar uh, onderzoekers uit de IVF-praktijk bepleiten om de regels uh, verder gaan te verruimen, zoals ook in uh, onze omringende landen al mogelijk is. Ja, want uh, nu gaat het dus om, om het ene embryo. Wat, ja. wat zou je bijvoorbeeld wat u betreft kunnen en moeten achterhalen wat belangrijk is voor vruchtbaarheidsonderzoek? Nou ja, kijk, wat onderzoekers tegen ons zeggen, hè, wij uh, willen nieuwe technieken introduceren. Hè, die, die wetenschap staat natuurlijk niet stil. Uh, om dat uh, verantwoord te kunnen doen, willen we gaan testen of die uh, technieken ook inderdaad zorgvuldig uh, kunnen worden toegepast. En, ja, en waar moet je dan concreet over... aan denken? Want ik, wil, ik, ik, ik zoek naar een beeld erbij. Ja, ik ben, ik ben geen uh, voortplantingsexpert. Uh, uh, dus uh, zo, zo ver gaat mijn uh, kennis niet. Ik, ik reproduceer dat, dat wat, wat wij horen is, wij kunnen uh, wel de voortgang van de voortgangstechnologie uh, kunnen we bijbenen, maar uitsluitend op basis van technieken die al in het buitenland zijn beproefd. Hè. We kunnen niet zelf stappen uh, zetten en dat zouden we graag willen. Uh, maar daarvoor ontbreken embryo's uh, en daarvoor uh, ja, geeft de wet geen mogelijkheid. Nee, dus het is een, een uitbreiding, maar, maar een kleine uitbreiding. Ja. Heeft dat ook te maken met het politieke landschap? Dat er geen meerderheid voor is? Dat er toch nog ethische bezwaren aan zitten? Ja, dat heeft alles te maken met het politieke landschap. Uh, er is op zichzelf natuurlijk in de Tweede Kamer wel een meerderheid. Maar uh, ja, die meerderheid realiseert zich ook dat uh, de verhoudingen in de Eerste Kamer natuurlijk heel anders zijn. Uh, en daar krijg je uh, misschien ook nog wel een meerderheid voor dit voorstel. Maar ja, je hebt wellicht ook op in het huidige tijdgewicht die partijen die dan ook belangrijk zijn. En dan hebben we het natuurlijk over de, de christelijke partijen uh, nodig uh, voor andere uh, issues. Dus ik denk dat, dat dat een hele belangrijke verklaring is waarom de Kamer toch nog wel redelijk terughoudend is op dit dossier. Dus uh, dit was haalbaar, zoals u zei, een ja. klein stapje. Ik dank u wel, Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen. Pero alto. Tengo la camisa nera, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu hemorro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 camama Ik te digo con mi simulo que tengo la camisa negra y de...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 Sa negra idea bajo tengo el difunto tengo la camisa negra porque negra tengo el alma yo por ti perdí la cama y casi pierdo está mi cama cama cama cama baby te digo son mi simulo que tengo la camisa negra idea bajo tengo el difunto la camisa negra juanes hordu ja, onder de vele namen die oud-wielrenner Michael Rasmussen vandaag heeft genoemd... zit ook de naam van Van Bommel, de man die het mogelijk maakte volgens hem... dat de renners cortisone konden gebruiken. En dat is een vrij precaire uitspraak van Rasmussen... want Van Bommel is nu ploegarts bij de Blanco-ploeg. Dat is de opvolger van de Rabobank-ploeg. Gio Lippens vraagt aan de ploegleider van Blanco, Richard Plugge... wat hij dacht toen hij die verklaring van Rasmussen hoorde. Ik was wel verbaasd uh, om dat te horen, ja. Maar goed, wij, wij houden ons vast aan onze verklaringen die door onze mensen onder ede zijn gegeven. Maar wat heeft dat voor consequenties voor het aanblijven van de Jon van Bommel bij jullie ploeg, bij die nieuwe ploeg, bij Blanco? Nou, nog niks. Nogmaals, dit is een verklaring en onze mensen hebben ook allerlei verklaringen afgegeven die redelijk in tegenspraak zijn. Dus we moeten, we moeten kijken wat dit oplevert. Ja. Ik kan me zo voorstellen, Rasmus heeft deze verklaringen ook gedaan... voor de dopingautoriteit. Daar hm. komt op een gegeven moment komt daar een rapport uit. Ja, dan is het niet meer de verklaring van één persoon... maar dan is het uiteindelijk de opvatting van de dopingautoriteit. Dan, dan is het ja. allemaal wat harder. Ja, nee, maar goed, laten we dat afwachten. Ja, laten we dat onderzoek even goed afwachten. We hebben diverse verklaringen gezien van verschillende kanten. Uh, laten we dat onderzoek even afwachten. Ben jij geschrokken van het hele verhaal van Rasmussen... op het moment dat hij gaat beschrijven wat er allemaal in die Rabo-periode gebeurde? Wist jij bijvoorbeeld dat het zo erg was? Nee, ik wist het niet, nee. Ik heb met de oren staan klapperen, letterlijk. Nou, ik heb, ja, dat heb ik ook wel. Ja, ik, ik, uh, ja, misschien sta ik er nu nog wel een beetje van trillen, zelfs. Dat ik denk van, goh, uh, uh, er speelt toch wel een hoop. Tegelijkertijd denk ik ook van, ja, het is ook Rasmussen die met een verklaring komt. En we hebben ook andere verklaringen gehoord, dus ja. Maar geschokt, dat ben je wel. Ja, als het, als het allemaal klopt, dan... Ja, natuurlijk. Als het, als het klopt he, wat hij zegt, dan ben ik daar wel... Uh, ja, dat vind ik wel vreemd allemaal. En bovendien, uh, zoals gisteren Bogert... er ja, daar komt nogal wat naar boven. En dat vind ik wel, vind ik wel ernstig, ja. Aan de andere kant, jullie zijn met die nieuwe start begonnen. Een nieuwe ploeg. Uh, gezegd, oké, okay, het moet absoluut anders dan dat het uh, in het verleden is gegaan. Ja. Wat dat betreft is dit wel weer een stimulans om te zeggen van... Nou, laat dat verleden maar heel snel afgesloten worden. En op een goede manier. En daarom denk ik dat we met het plan van aanpakken ook goed bezig zijn. om het goed in kaart te brengen en er een, een streep onder te zetten. Ja. Ja. U krijgt de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De meeste files staan in de regio Utrecht. In totaal zaten er 120 kilometer. Er is veel vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Woerden en het Gouden Aqueduct staat 14 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Verslaggevers, correspondenten. Reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Onze gast om de politieke actualiteit door te nemen... is vandaag Guusje Terhorst, oud-minister, oud-burgemeester... nu senator voor de Partij van de Arbeid. Onder meer, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zeg onder meer, want er is momenteel natuurlijk veel te doen... om bijbanen en nevenfuncties van Kamerleden, zowel eerste als tweede Kamerleden. Uh, vijf is nu, geloof ik, het maximum aantal hè, voor senatoren... Ja, ik denk dat het goed is om sowieso een, een onderscheid te maken tussen Tweede Kamer en Eerste Kamerleden. Want uh, het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een uh, part-time nevenfunctie. He, wij doen in het weekend, uh, bereiden we dingen voor. Maar we zijn eigenlijk alleen maar op dinsdag zijn we aan het werk. En dat betekent ook dat veel Eerste Kamerleden dat die uh, andere functies daarnaast hebben. Want uh, het is goed als uh, uh, Eerste Kamerleden ook. Uh, zeg maar ervaring opdoen in andere soorten functies. Die gebruiken ze ook voor hun werk in de Eerste Kamer. Dus dat is heel gebruikelijk. Uh, maar er is nu een wetsvoorstel door de Tweede en de Eerste Kamer gekomen... dat er een maximum is aan het aantal commissariaten... of toezichthoudende functies die je als Kamerlid mag hebben. En dat zijn er vijf. Dus je mag naast je Eerste Kamerlidmaatschap... mag je vijf commissariaten hebben of vijf toezichthoudende functies. En vindt u dat terecht, dat er een, dat er een maximum aan is gesteld? Nou ja, zeker omdat uh, uh, het zijn van toezichthouder... Uh, ik ben dat ook bij een, bij een paar organisaties... en dat vraagt echt veel tijd als je dat goed wil doen. En dat betekent ook dat je er niet al te veel moet hebben. Het gekke is wel dat er in dat wetsvoorstel eigenlijk geen rekening mee is gehouden... of er wel of niet sprake is van een hoofdfunctie. He, want als iemand een, een, een functie heeft, zeg maar wat, bij de universiteit... van vier dagen per week en hij, doet daarnaast nog vijf, hij heeft daarnaast nog vijf commissariaten... is dat natuurlijk compleet anders dan wanneer iemand geen hoofdfunctie heeft. Maar daarvoor ziet het wetsvoorstel niet in. Uh, er wordt gewoon een maximum van vijf, worden genoemd. En ik denk dat iedereen daar eigenlijk goed mee uit de voeten kan. Ja, het heeft niet voor veel onrust uh, Onder senatoren? Nee, er zijn wetsvoorstellen waar we enthousiaster over worden, zal ik maar zeggen. <laughs> en dat heeft eigenlijk niet zozeer te maken met de inhoud, maar wel. Dat, er, ja, dat lijkt wel een soort, soort beeld te ontstaan dat, dat senatoren maar doen en allerlei nevenfuncties hebben en daar gigantisch veel mee verdienen. Nou, dat is allemaal niet aan de orde. Hoewel, als je uh, denkt aan Luc Hermans, zijn lijst bijvoorbeeld, jij ja, wilt misschien niet over een collega hebben, maar er zijn natuurlijk wel senatoren bij die een enorme lijst hebben met, uh, met functies waar dan ook af en toe nog wat misgaat. Ja, nou, U heeft goed aangevoeld dat ik geen uitspraak zal doen over collega's. Dat spreekt. En ik denk dat het goed is dat dat er is... en dat dat een beperking is aan het aantal commissariaten... of toezichthoudende functies. En nogmaals, ik denk dat alle senatoren kunnen daar goed mee uit de voeren. Nou, en, en dat de senatoren wat dit betreft in de schijnwerpers zijn komen te staan... heeft dat misschien ook te maken met dat de Eerste Kamer... überhaupt meer in de schijnwerpers is komen te staan de afgelopen jaren? Ja, dat kan. Maar ik geloof dat er geen groep meer in Nederland is... die niet de maat wordt genomen en dat geldt dus ook voor Eerste Kamerleden ja. maar wat u zegt dat zou kunnen dat er is wat meer belangstelling voor de Eerste Kamer dus dan wordt ook naar dat soort dingen gekeken en ja het belang van de Eerste Kamer, de Eerste Kamer was natuurlijk altijd ontzettend belangrijk hè, want wat wij doen dat is dat wij wetsvoorstellen beoordelen op, nou ja, zeg maar op kwaliteit of het in overeenstemming is met de grondwet of er een maatschappelijk draagvlak is voor de wetsvoorstellen en of ze uitvoerbaar zijn dat is sowieso altijd van belang geweest maar ja, de belangstelling is toegenomen voor ons. Omdat er in de Tweede Kamer wel een meerderheid is voor de kabinetsplannen En in de Eerste Kamer niet automatisch. Ja. Nou, en ik wilde uh, even met u kijken nog naar een van de kleinste partijen in de Eerste Kamer. De oudere partij 50 plus, één zetel. Um, in de peilingen staan ze ontzettend hoog voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het duurt nog een hele tijd en je moet altijd afwachten wat er van overblijft. Maar bent u verrast dat, dat de ouderen zich zo lijken te verenigen op het moment, politiek gezien? Nou, eigenlijk niet uh, en, en ik vind dat ook, ook helemaal niet, niet, niet stom om dat te doen zal ik maar zeggen. Want er zijn bezuinigingsmaatregelen die voor iedereen gelden en die voor iedereen negatieve effecten hebben. Maar er zijn natuurlijk voor de ouderen zijn daar een aantal maatregelen die hen in het bijzonder treffen. En dan gaat het over, over pensioenleeftijd, het gaat over de AOW-leeftijd. Het gaat erom dat mensen een extra bijdrage moeten leveren aan verzorgingshuizen... Dat zijn allemaal zaken die met name oudere mensen treffen en waar jongere mensen in ieder geval nu wat minder last van hebben. Ik denk dat dat de reden is dat veel mensen zich, ja bekeren, ik weet niet of dat het goede woord is, maar enthousiast zijn over een partij die de leeftijd in zijn naam heeft, 50 plus. He, dus als je dan nou 50 plus bent, dan denk je, nou die partij die komt op voor mijn belangen. Dus ik, ja, ik begrijp dat heel goed. En eerdere pogingen van oudere partijen die liepen niet zo gelukkig af. Hè? Voor die partijen vaak, vaak ontstond er ruzie. Heeft u het idee dat er wat dat betreft nu een wat meer solide partij staat? Nou ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Inderdaad wat u zegt, in, in 1994 was er een algemene ouderenverbond met zes zetels en die heeft dat een paar jaar volgehouden... en daarna is er eigenlijk geen oudere partij meer geweest... Uh, die... Uh, nou, succesvol ja, die actief, is geweest? Ja, die succesvol is geweest. En of dat nu wel zal gebeuren, ja, dat weet ik niet. Dat hoop ik natuurlijk voor hen. En degene die uh, het initiatief daartoe heeft genomen... die heeft een, een, een grote ervaring... Jan Nagel ook, bedoelt u? Jan Nagel, precies. Die heeft een grote ervaring als het gaat om de politiek. En, en, en Krol lijkt zich ook in de Tweede Kamer... althans, ik, ik zie dat natuurlijk van een afstand. Maar dat is iemand... Die, die buitengewoon aanraakbaar is en aaibaar is en mensen zijn enthousiast over hem en hij weet ook altijd wel de goede toon te treffen. He, dus wellicht dat uh, deze oudere partij uh, wel succesvol zal zijn op langere partijen, op ja. lange termijn. Ja. En, en waarom vind ik het nou ook belangrijk? Omdat het ook voor andere partijen moet betekenen... dat zij voor die groep uh, 50-plussers... en dat is nu 35 van de Nederlandse bevolking... duidelijk maken dat, dat die partijen, Partij van de Arbeid... maar ook anderen, daar ook voor ouderen zijn. Ja, en dat daar een enorm electoraat zit natuurlijk. Absoluut, ja. Guus Ter Horst, dank voor vandaag.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 Oh, don't worry ...maar het met backup, dus. Het NOS Radio en Journaal Media. Martijn Nijhuis, goedemiddag. Goedemiddag, de stadsdelen in Amsterdam... Er ...zijn straks geen koninkrijkjes meer binnen de stad, meldt het parool. In een nota die vanochtend werd gepresenteerd staat... ...dat ze een soort dependances worden van het gemeentehuis. De stadsdelen worden meer uitvoerders dan beleidsmakers. Een van de meest besproken mensen op Twitter is vandaag Umberto Tan. Nu nog presentator van het ochtendprogramma bij BNR Nieuwsradio. En daar stopt hij mee na 2,5 jaar. Omdat hij het wel erg vroeg vindt elke ochtend. En omdat hij binnenkort in een tv-commercial zit. Dat zijn hoofdredacteur Sjors Freulich van BNR op Radio 1. En dat BNR zelf een commerciële zender is, dat maakt niet uit.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 Sommige twitteraars denken dat Umberto dan de opvolger wordt... van Sasje de Boer bij het 8 uur journaal. Tja, RTV Rijnmond heeft het over soldaten... die onlangs hebben geoefend in Numansdorp in Rotterdam. Die hebben daar een paar verrassingen achtergelaten. Ontdekte een man die er altijd zijn hond uitlaat. Overal liggen drollen van soldaten dus. Het gaat verderien. en overal lag ook uh, wc-papier... Uh, en toen keken we zo, uh, ja toen was het al duidelijk natuurlijk. Ik denk, ik zeg gelijk, ja nou uh, die jongens die hebben daar uh, flinke behoeftes uh, zitten doen. Ja, bij het leger snappen ze het niet. Er was een toilet voor de soldaten geregeld en er waren ook zogenoemde poepzakken beschikbaar. De Amerikaanse media hebben er nog uh, geen genoeg van. Ze gaan even door over de actie van senator Rand Paul... Die heeft een toespraak gehouden van 13 uur... om de benoeming van een CIA-baas te frustreren. Hij gebruikte daarvoor de zogeheten filibuster. Daarbij mag een politicus zo lang spreken als hij het volhoudt. Ja, Paul had het telefoonboek kunnen voorlezen, of een recept bijvoorbeeld... maar hij hield een urenlang betoog over drones. Hij wilde van de regering Obama de belofte... dat staatsburgers op Amerikaanse bodem nooit worden aangevallen... met van die onbemande vliegtuigers. Rand Paul nam kort voor het middaguur het woord... en bleef spreken tot na middernacht. Toen stopte hij. And I would go... Voor een 12 uur. Maar ik heb that dat er limieten zijn aan filibustering. En ik moet een van die mensen in een paar minuten hier Voor wie het nog niet had begrepen, de politicus moest naar de wc. En zanger Henk Wijngaard had weer eens de landelijke media. met een nieuwe versie van de oude hit. met De Vlam in de Pijp. Komt er ook uit de pijp van die mooie Pieterskerk? Is het zwarte, is het witte, hoe lang hebben ze... En wie denkt dat het nummer vol flauwe teksten zit, die heeft het mis. Want het lied van Wijngaard heeft wel degelijk een boodschap. Gelijk geslachtelijke liefde, viel u zo ontzettend zwaar. Maar vader, keer ze niet de rug toe, want dan zijn de ramen gaar. Ja, dat gaat Diebem. Mag ik nog één stukje doen? Benedictus, Benedictus, uh, waarom nu? <laughs> al heb ik keus? Ja, is leuk. Kut net als wij vast nog jaren mee. Nou, is het aardig? Helemaal prima, Martijn <laughs> Nijhuis, nou, ja, jouw mediaoverzicht. Na uh, het nieuws van 6 uur zijn we terug. Dan uh, gaan we door, moet ik zeggen. Uh, reactie van Geert-Jan Knoops, de advocaat van uh, Tom Karmans. op het nieuws dat hij niet strafrechtelijk vervolgd wordt. Tot zo. Het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb maakt bekend... dat mogelijk 10 vrouwen bij ons zijn overleden door Diane35. Hij werkt tegen acne en werd jarenlang voorgeschreven... als anticonceptiemiddel, de Diane-pil. Die heeft een zeldzame, maar ernstige bijwerking.